Raymond Seré Re, met het NOS-journaal. In Londen is oud-hoofdredacteur van News of the World Andy Coulson gearresteerd. Hij was ook enige tijd woordvoerder en spin van premier Cameron. Coulson wordt verdacht van omkoping van politiefunctionarissen en het laten afluisteren van telefoons. In zijn tijd als hoofdredacteur van 2003 tot 2007 werden de telefoons van duizenden mensen afgeluisterd. De politie zou worden betaald in ruil voor tips... Het schandaal rond het Britse boulevardblad News of the World heeft verstrekkende gevolgen. Premier Cameron wil een nieuw systeem voor zelfregulering van de pers. En er wordt een speciale commissie ingesteld die de ethiek in de journalistiek gaat onderzoeken en die met nieuwe regels komt. Cameron benadrukte dat er een diepgravend en onafhankelijk onderzoek komt naar de afluisterpraktijken van News of the World. En de verdachten zullen onder ede worden verhoord, zei Cameron. Gisteren werd bekend dat News of the World verdwijnt. PVV Roland van Vliet stapt op als statenlid in Limburg. Van Vliet zegt dat hij de functie niet meer kan combineren met het Tweede Kamerlidmaatschap. Van Vliet werd in maart in de Provinciale Staten van Limburg gekozen. In de Kamerfractie van de PVV is hij financieel woordvoerder. Eerder stopten al verschillende PVV'ers als gemeenteraadslid omdat ze de combinatie met het Kamerlidmaatschap te zwaar vonden.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 Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor één Brugge 3 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knopert Velsen 4. A13 daarna richting Rotterdam voor Afrikberk en Rode Reis 3. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopert de 2 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Don't tell me why I'm so sad to see you fade away I'm like a boy among men, man I'm like a firm and a man I'm a man. I like I'm man. Man. I like to think that I was just myself again Now oh, tell me why Is it I? Teach me things I know